Hier op zijn cv staan ze alle drie. De ambassades waar hij gewerkt heeft. Buenos Aires, Dar es Salaam en Ratus... Karineke, zeg het, kom. Tripoli. In Libië. Hij heeft daar meer dan twee jaar gewoond. Oh, Tijd ja. genoeg, hè, om contact te leggen. Karin, oh, schat. Jongens, jongens, jongens. Dat is twee keer geluk op één dag. En je weet wat dat ze zeggen, hè. Geen twee zonder drie. Ja, dat is dan voor morgen.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 De première... oh, is niet Pieter? Wat? Dat hiermee handjes schudden? De burgemeester vond van Oh, een van... gezagsgetrouw was jij Ik had geen zin in een discussie. Okay. Ik heb vandaag monsieur al chef de minister. Dames en heren, ben je ervaring. heel amable. u het Spanje. gracias, gracias. <laughs> monsieur Et sa femme, le juge d'instruction, Anne-Laure Martens. Monsieur, madame. Bienvenue à Bruges, monsieur le premier ministre. Merci, madame. et Commissaire Vanim. Donc, c'est vous le chef de la sécurité euh, Oui, oui. Hartelijk dank voor pour que vous soyez hebt et pour moi et ma famille. Tu as dit ma pleine, monseigneur. Et à moi, nous la pressions profondément. Merci, monseigneur, Merci. De Madame Monsieur, ben ah, je niet goed? Dat zegt hij tegen iemand van adel, een prins of een koning of zo? Ja, en dan? kan toch maar content zijn? Hoe? <laughs> moet je niet mee naar binnen? Ja, dan hou ik geen overzicht. In de commandowagen op de markt kan ik alles op een gesloten tv-circuit volgen. Hoi, Pieter. Mevrouw Martens. maar ja. Alles oké? Okay? Ja, ze komen juist de zaal binnen. Le Toubre Rouge is aanwezig. Ziet het? Ja, nog geen verdachte bewegingen? Links of rechts? Nee. Hey. Hoe? De welke? De voorzitter van de OCNB, die stiekem zit te friemelen met die uh, blonde stoten die hij uh, heeft meegebracht. <laughs> Onloze lachen. Verdachte bewegingen, zeg Jan. Geen dingen waar mijn lieve echtgenoot ervaring mee heeft, schat. Mee heeft gehad, hè, schatje. Dat is voltooid verleden tijd. Uh, Paul. Jawel, ja, commissaris. Zap eens even. De markt. De binnenkoer. Van Balfort, uh, De Wullenstraten. Ja, het ziet en kijk, er inderdaad... De fanfarehuisjes bij. Ja, ja, het ziet er inderdaad allemaal rustig uit. Ja, ik moet zeggen... Het deed me toch iets. Wat? Spaanse volkslip? Nee, dat straks. Dat zo iemand u ja. bedankt. Veel van die dikke nekken vinden het niet meer dan normaal... dat ze langs alle kanten beschermd worden, maar...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 En niemand die gender in het snuit heeft, dat ik er niet ben. Blijkbaar niet. Dat is toch wel straven. Ja, dat is eigenlijk waar van in. Je zegt toch zeker dat geen zin in de ene hè? andere. Jawel, ja, maar ik moet het toch weten, hè? Ik ga maar ja, maar ja, maar ja. <lacht> je godverdekkig Dat is juist de peren gezien, zo. Problemen, brouwen. En wel, commissaris, ik was gek op weg van Belfort naar hier. Hè? Ja. Komt het daarom dat ik in de Spaanse kleerkassen zo'n bodyguard mij, met mijn oorken en mijn zonnebril? Ja, wat moest die weten? En wel, je vroeg me dat de bloedkapelle was. In Spaanse natuurlijk, stel je voor. Goed. En ik, met een paar woordjes dat nog kennen van mijn congé in Benidorm, heb ik geprobeerd, allee, zo, eh... Uh, Breidel, eh... Uh, uh, Plaza Bourg, <laughs> en dan lift in de corner. Hmm, waarom wil hij daar naartoe? Zijn job is toch hier? Oh, ik weet het niet. Ik heb dat het niet allemaal verstaan, he, commissaris. Maar je ja, had me toch heel duidelijk een indruk dat hij daar moesten zijn. Alleen dat er daar ook mensen waren van de Spaanse uh, delegatie. Verdomme. Je moest... Wat?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 ik zit hier nog te En Vooruit. Vermeer. Bruin meekomen. Rap. Naar de burg. Ja, open. Het is nog niet te laat. Opzij jongens. Opzij is van, de van, de van, de van de zee. Daar. Ja, de bloedkapel. Kom maar. Leg naar binnen commissaris af. Ja? Ik ga eerst. Zij. Ga hem omhoog. Iedereen. Muurde España. And he left